Goedemiddag allemaal. Voor de mensen die mij niet kennen, mijn naam is Veenand. Ik ben uh, een van de mensen die actief is hier in Oase. En ik ben onder andere verantwoordelijk voor de Alpha-cursus. En zoals je misschien gezien hebt, achter uh, op het, uh, uh, het muur zie je dat het vandaag uh, Alpha-zondag is. En Alpha-zondag houdt in dat we aan het begin staan van een nieuwe Alpha-cursus. En uh, dit moment willen gebruiken om uh, wat meer te vertellen over Alpha... En uh, waarom we alfa geven in oase. En uh, hoe belangrijk wij het vinden om alfa te geven in oase. En dat heeft alles te maken met het filmpje wat we net gezien hebben. Want het filmpje, die laat zien dat ook al zijn er tienduizenden, tienduizenden zeesterren op het strand. Dat ene zeesterretje is belangrijk. En zo is het ook met jou. Zoals jij hier zit. God ziet jou. En God kent jou. En alfa is een middel. Alfa is niets meer dan een middel. Vandaag daar gaat het over alfa. Maar uh, je kunt uh, het veel breder zien. Uh, je kunt het ook gewoon zien met je gewone leven. En je, er zijn allerlei andere middelen die je ook kunt gebruiken. Maar alfa is een middel dat God heel krachtig gebruikt. En dat God ook krachtig gebruikt heeft in Noase Om jou op te pakken. En om zijn liefde aan jou te laten zien. En voor die zeester die in het water is gekomen, heeft het alle verschil gemaakt. En zo zijn er hier mensen in deze zaal die Alfa gedaan hebben en voor wie het alle verschil heeft gemaakt. En dat is precies de reden waarom ik enthousiast ben over Alfa en waarom wij bij Oase zo ontzettend enthousiast zijn over Alfa. Alpha uh, Oase heeft als motto, uh, wij zijn een kerk waar levens veranderen. En dat kan alleen maar, een leven kan alleen maar veranderen als het wordt opgepakt door God. En als God zijn liefde daaraan geeft. En dan gaat een leven veranderen. En daar willen we vanmorgen met elkaar over nadenken. We willen met elkaar stilstaan bij het onderwerp van hoe ontmoet ik nou God? En hoe kan mijn leven dan veranderen? Dus daar gaan we vandaag over nadenken. Het heeft alles te maken met de visie van Oase, een kerk waar levens veranderen. Dat gebeurt soms op de zondagbijeenkomsten. Het gebeurt soms in de Connect-groepen. Het allerbelangrijkste wat wij ontdekt hebben bij Oasis is dat het alles te maken heeft met relaties. Mensen leren kennen, investeren in mensen, mensen hun verhaal om, uh, laten vertellen. En luisteren hoe God een verbinding heeft met het verhaal van mensen. En Alpha is een middel dat wij ontdekt hebben die heel erg belangrijk is, die goed werkt om precies dat te doen. Om die verbinding te leggen, om de schakel te zijn tussen uh, het leven van iemand, het verhaal van iemand en het grote verhaal van God. En we willen dat doen aan de hand van een bijbelgedeelte uh, waarin Jezus mensen roept. En dat is Johannes 1, vers 35. Dus er liggen bijbels onder je bank, dus ik nodig je uit om die te pakken. En op bladzijde uh, 1668, 1668... 1668 staat een verhaal waarin Jezus helemaal aan het begin van zijn tijd op aarde mensen gaat ontmoeten. En als we dat verhaal lezen en als we daar verder over gaan nadenken vanochtend, gaan we denken over drie vragen. Hoe legt Jezus nou relaties met mensen? Hoe reageren die mensen op Jezus? En wat kunnen wij hiervan leren? Dus dat zijn de drie vragen voor vanochtend. Johannes 1, vers 35. De volgende dag, dus het is eigenlijk een verhaal wat doorloopt, we gaan nu niet terugblikken, maar het gaat even over uh, een lopend verhaal. En de volgende dag stond Johannes daar weer, met twee van zijn discipelen. En toen hij Jezus zag lopen, zei hij, zie het Lam van God. En de twee discipelen hoorden hem dat zeggen en zij volgden Jezus. En toen Jezus zich omkeerde en zag dat zij volgden, zei hij tegen hem, Wat zoekt u? En zij zeiden tegen hem, Rabbi, wat vertaald wil zeggen, Meester, waar woont u? Hij zei tegen hen, Kom en zie. Zij kwamen en zagen waar hij woonde en ze bleven die dag bij hem. En het was ongeveer het tiende uur. Andreas, de broer van Simon Petrus was een van de twee die het van Johannes gehoord hadden en hem gevolgd waren. En deze vond als eerste zijn eigen broer Simon en hij zei tegen hem, We hebben de Messias gevonden, wat vertaald wordt als Christus. En hij leidde hem tot Jezus. Jezus keek hem aan en zei, U bent Simon, de zoon van Jona. U zult Kevas genoemd worden, wat vertaald wordt met Petrus. De volgende dag wilde Jezus weggaan naar Galilea en hij vond Filippus en zei tegen hem, volg mij. Filippus nu kwam uit Bethsaida, uit de stad van Andreas en Petrus. En Filippus vond Nathanael en zei tegen hem, wij hebben hem gevonden over wie Mozes in de wet geschreven heeft en ook de profeten, namelijk Jezus de zoon van Jozef uit Nazareth. En Nathanael zei tegen hem, kan uit Nazareth iets goeds komen? Filippus zei tegen hem, kom en zie. Jezus zag Nathanael naar zich toe komen en zei over hem, zie, werkelijk een Israëliet in wie geen bedrog is. Nathanael zei tegen hem, van waar kent u mij? En Jezus antwoordde en zei tegen hem, voordat Filippus u riep, toen u onder de vijgenboom was, zag ik u. Nathanael antwoordde en zei tegen hem, Rabbi, u bent de zoon van God, u bent de koning van Israël. Jezus antwoordde en zei tegen hem, omdat ik tegen u gezegd heb, ik zag u onder de vijgenboom, gelooft u? U zult grotere dingen zien dan deze. En hij zei tegen hem, voorwaar, voorwaar, ik zeg u allen, van nu af aan zult u de hemel geopend zien en de engelen van God opklimmen en neerdalen op de Zoon des Mensen. Prachtig verhaal, tenminste, ik vind het een prachtig verhaal waarin Jezus op zoek gaat naar mensen... en mensen op zoek gaan naar Jezus. En ze vinden elkaar. En dat is denk ik een les voor ons allemaal. Hoe zitten wij hier? Ik heb de titel van de preek genoemd... Op zoek naar God. Vraagteken, uitroepteken. Om voor jezelf eens na te denken van... Hoe zit ik hier? Zit ik hier omdat ik op zoek ben naar God... Of zit ik hier om een andere reden? Dat kan ook. En ik hoop dat als je hier zit en je zegt... ...ik ben op zoek naar God met een vraagteken... ...dat je het niet zeker weet... ...dat je vandaag uitgedaagd wordt... ...om die God te ontmoeten. En wat we gaan doen vanochtend... ...ik wil vijf hele korte lesjes trekken... ...uit het Bijbelgedeelte wat we nu gelezen hebben. En dat zijn bijbellessen die we gewoon kunnen leren als we het Bijbelgedeelte doorlezen. En het begint gelijk aan het begin, en dat is les 1. We mogen mensen altijd direct naar Jezus wijzen. Jezus liep, kwam langs, en Johannes stond daar. Johannes was een, uh, iemand die eigenlijk de weg bereidde voor Jezus, die ging vertellen dat Jezus zou komen. En toen kwam Jezus eraan lopen, en hij zei direct, kijk, daar loopt het Lam van God. Dat is een prachtige naam, een omschrijving voor de taak die Jezus gekregen had, om zijn leven te geven. Kijk daar is het lam van God. En direct stonden twee van de discipelen van Johannes klaar. En ze verlieten Johannes en ze gingen naar Jezus toe. En de eerste les die we direct eraan kunnen leren is dat we mensen naar Jezus mogen wijzen. Want het gaat niet om jou in het leven. Soms denken we dat. Soms denken we dat het wereld om ons draait. Om onze problemen, om onze vragen, om de dingen waar wij mee bezig zijn. Maar in deze wereld draait het om Jezus. Dus als we mensen ontmoeten, mogen we mensen direct bij Jezus brengen. En op Jezus wijzen. En het tweede wat we eruit kunnen leren is, hou niet vast aan wat je hebt. Johannes was niet van, hé, hey, mijn twee beste discipelen, gaan weg. Hou ze tegen, ze moeten weer terug naar mij komen. Nee, hij liet ze gaan. We mogen ook leren loslaten. Dus het is een uitdaging voor onszelf als we hier zitten. Soms houden we zo ontzettend vast aan de dingen van ons eigen leven. Dat kan van alles zijn. Dat kan ons werk zijn. Dat kunnen bepaalde relaties zijn. Dat kunnen uh, bepaalde ideeën zijn die we hebben. Maar als je Jezus ontmoet, moeten we leren om onze oude ideeën los te laten. En het over te geven aan Jezus. Dus dat is les 1 uit vers 36. Is dus wijs mensen altijd naar Jezus. Les 2 die we uit dit gedeelte kunnen lezen... En die lezen we in vers 39. Is dat Jezus kent jou al. En Jezus gelooft in jou. Vers 39 zegt. Wat zoekt u? En zij zeiden tegen hem. Rabbi, wat betaald wil zeggen. Meester, waar woont u? Jezus. Jezus. Soms zeggen ze over Nederlandse, Nederlanders, en misschien kunnen mensen van andere culturen dat bevestigen, dat wij nog alles direct zijn. Wij Nederlanders, wij zeggen direct waar het op staat. Nou, volgens mij was Jezus de meest directe persoon die er was. Jezus ontmoet iemand en die zegt: Wat zoek je? Wat zoek je? Dat is de meest belangrijke vraag in het leven. Waar ben jij naar op zoek? Hoe zoek jij de vervulling van jouw leven? Wat zoek jij? Jezus draait niet om de boes heen, om het zomaar te zeggen. Jezus gaat direct naar de kern. Het mensen nog helemaal niet gezien. Hij groet ze niet. Hij zegt niet, hé, hey, goeiemorgen. Hij zegt, wat zoek je? Dat is pas directheid. En ik denk dat we daar soms wel eens wat van mogen leren. De meest belangrijke vraag in je leven. En als je dat doorgaat in dat vers, dan staat er... Hij zei tegen hen, kom en zie... Ze kwamen en zagen waar hij woonde en ze bleven die dag bij hem. En het was ongeveer het tiende uur. Ongeveer het tiende uur, als je dat terugrekent in die tijd, was het ongeveer vier uur middags. Dus als ze de rest van die dag bij hem bleven, dan kunnen we ervan uitgaan... dat zoals het in de Joodse cultuur gewoon was, dat ze bij hem thuis kwamen... en dat ze met elkaar een maaltijd hadden. Dat ze met elkaar gingen eten. En dat ze een ontmoeting hadden. Dus Jezus gaat eerst naar de kern. Hij zegt, wat zoek je... Hij nodigt ze uit. Hij zegt kom en zie. Ze komen bij hem thuis. En ze hebben tijd met elkaar. En Jezus gaat luisteren. Onder het genot van een heerlijke maaltijd. Naar het verhaal van de discipelen. Wat de vragen zijn die ze hebben. En dat is gelijk ook les drie. Jezus wil graag een relatie met jou. Jezus wil een relatie met jou bouwen. Hij wil je niet alleen ontmoeten. Hij wil niet alleen jouw vraag beantwoorden die je hebt over de zingeving van jouw leven. Maar Jezus wil een relatie met jou. En dat zien we in vers 40. Daar staat, zij kwamen, zij zagen waar hij woonde en ze bleven die dag bij hem. We laten het net. Dus Jezus nodigt mensen direct uit om te komen eten. Dat is de reden waarom als we alfa geven, we beginnen met een maaltijd. We willen mensen ontmoeten. We willen mensen hun verhaal graag horen. We willen horen waar mensen mee bezig zijn. We willen weten wat er speelt in het leven van de mensen. Want ieder mens is uniek. en Ieder mens heeft een bijzonder verhaal. En het mooie is. Iedereen is welkom. Wie je ook bent. Wat je verhaal ook is. Als jij hier zit en je bent nog helemaal geen christen, je weet misschien nog heel weinig van het christelijk geloof, je bent meegenomen door iemand om een keer mee te komen, je bent welkom. Als jij een verleden hebt, waarin er allerlei dingen gebeurd zijn, en je misschien vastzit aan allerlei verslavingen, of je hebt ziektes in je leven, je bent welkom. Want God wil jou ontmoeten. God kent jou, God kent jouw verhaal, en hij wil jou ontmoeten. En als je dat verhaal verder leest, dan zie je direct dat op het moment dat je een ontmoeting met Jezus hebt gehad, wil je dat vertellen aan je bekenden en aan je familie. Andreas, de broer van Simon Peters, was een van de twee die het van Johannes gehoord hadden. En hij vond als eerste zijn eigen broer Simon en hij zei tegen hem, we hebben de Messias gevonden. Dus hij heeft een ontmoeting gehad met Jezus. Hij gaat weg. En het eerste wat hij doet is naar zijn broer gaan. En zeggen moet je nou eens horen. Moet je nou eens horen. Dat is zo bijzonder. Dat je een ontmoeting hebt met Jezus. Een maaltijd hebt met Jezus. En dan ga je veranderen. Dan kom je onder de indruk van de liefde van Jezus. En ik wil David vragen. Ik weet niet waar David zit. Ik heb David gevraagd om... Uh, iets te vertellen over uh, hoe hij het ervaren heeft, want Alfa uh, geven wij regelmatig hier in uh, Oase, en de laatste keer heeft uh, David de Alfa-cursus gedaan, dus uh, ik heb David gevraagd om iets uh, kort te vertellen over hoe het voor hem was om op de Alfa-cursus te komen. En uh, mijn eerste vraag eigenlijk aan jou uh, David is, uh, toen jij binnenkwam, was je toen al uh, gelovig en uh, hoe vond je het om uh, binnen te komen in een uh, Alfa-groep? Nou ja, voordat ik dus in de Oase kwerk, uh, kerk kwam, uh, was ik ongelovig. En ja, eigenlijk heb ik uh, heel lang in een wereld geleefd of, met mensen die niet uh, in de Heer geloofden. En ja, ik heb zelf dan altijd uh, in de Heer geloofd. En ja, op een gegeven moment, uh, voor een anderhalf jaar, twee jaar geleden heb ik gebeden. Voor een uh, nieuwe woning en, en voor een nieuwe kerk. Want ja, ik was op zoek naar een kerk en bij een hoop kerken was het meer van je moet geloven in plaats van uh, je mag geloven. Dus ja, dan hou je al zo'n zo'n afstand. En ja, voor, voor een jaar geleden kwam ik dus, anderhalf jaar geleden kwam ik dus in Amsterdam West wonen. Twee deuren verderop uh, naast de kerk. En, nou, een nieuwe woning en dan ook nog een kerk waar je dan gelijk thuis voelde. En nou ja, voor een jaar geleden ging ik de Alpha-cursus doen. En nou, ik was nogal huiverig voor een hoop dingen. Omdat ik eigenlijk uit een wereld kom waar ik dezelfde liefde heb gehad. En als je dan bij de Alpha-cursus komt, dan uh, krijg je zoveel liefde uh, om je heen. Ja, dat ik nu eigenlijk niet meer uh, zonder kan. <laughs> Ja. Dus dat ik eigenlijk gewoon uh, ja, verslaafd ben aan de liefde van de Heer. Kijk, een goede verslaving. Dus, ja. Ja. Ja. Dankjewel uh, David. Ja. Een voorbeeld van iemand die een ontmoeting heeft op de Alpha Cursus met Jezus. En die zegt, ik ben nu verslaafd aan de liefde van Jezus en aan de liefde van de mensen die hier zijn. En... Uh, ja, geweldig om zoiets te horen. En dat is tegelijk ook les 4. En ik denk dat David daar ook uh, al een klein stukje over vertelde. Uh, les 4 is ook, neem ook de tijd voor je zoektocht. Het maakt niet uit wie je bent. Het maakt niet uit wat je vragen zijn. Maar je mag de tijd nemen voor je zoektocht naar God. We zien dat ook in, uh, in het Bijbelgedeelte in vers 47. Er komt iemand anders die een ontmoeting met Jezus heeft, die heet Nathanael. Die werd ook door zijn broer naar Jezus gebracht. En Nathanael zei tegen zijn broer, kan uit Nazareth iets goed komen? En Filippus zei tegen hem, kom en zie, kom en ervaar het voor jezelf. Het is oké okay om sceptisch te zijn. Het is oké okay om vragen te hebben. Ik weet niet hoe jouw ervaring is, maar mijn ervaring is, als ik met collega's praat over het geloof, met andere mensen die niet naar de kerk gaan, dat je direct allerlei vragen krijgt. Geloof jij nog in dit boek van 2000 jaar geleden? Dat kan toch niet? Als er dan een God is die liefde is, waarom is er zoveel ellende in de wereld? Nou, zo komen er direct allerlei vragen. En die vragen zijn terecht. Het zijn hele eerlijke... ...oprechte vragen. En Alpha... ...is een cursus die we geven... ...waarin je tien weken de tijd hebt... ...om met elkaar in gesprek te gaan. En om niets anders te doen... ...als daar, zoals ik het genoemd heb... ...kom en zie. Om het te gewoon te ervaren. Om te komen... ...om te eten met elkaar... ...om te luisteren naar elkaar... ...om te ontdekken met elkaar... ...om te leren van elkaar... ...om te horen wat elkaars verhalen zijn. En na tien weken... David is er een voorbeeld van, verandert je leven. En je zult antwoorden vinden op bepaalde vragen. Het kan best zijn dat er nog bepaalde vragen blijven, en dat is ook prima. Maar God wil zijn liefde aan jou geven door de Alpha-cursus. En als dat gebeurt, als dat gebeurt, als je Jezus ontmoet, dan krijg je een nieuwe identiteit dat zien we in vers 43 en ook in vers 51 en 52. Maar laten we vers 43 lezen. Simon, de zoon van Jona, heeft een ontmoeting met Jezus. En Jezus zegt, u zult voortaan Kefas genoemd worden. Jezus roept Simon en stuurt hem uit als Petrus. Hij kreeg een nieuwe identiteit. En misschien zit jij hier wel... En zeggen, ja... Ik hoor wel wat over Jezus. Maar uh, ik ben ziek. Of uh, ik heb psychische problemen. Of ik ben verslaafd. Of ik ben iemand die heeft uh, een scheiding gehad. En ik ben uh, gebroken. God kan mij niet ontmoeten. Het mooie is hoe je hier ook zit... Wat jouw verhaal ook is. God wil jou een nieuwe identiteit geven. En dat mag je ontdekken. En Alpha is daarvoor een prachtig middel. Een voorbeeld daarvan is Habib. Ik wil Habib ook even vragen om naar voren te komen. Ik zo'n prachtig voorbeeld van iemand die een nieuwe identiteit heeft gekregen. Ik wist niet of je het, weet niet of je het weet Habib. Maar deze komt uit Afghanistan. Ik weet niet of je het gezien hebt. Habib kwam... Uit Afghanistan een aantal jaar geleden naar Nederland toe. Hij was geen christen. En hij liep hier rond. En hij was zoekende. Klopt? Kan jij een klein stukje vertellen over hoe je, toen je in Nederland kwam, hoe je hier bij Oase terecht bent gekomen? Ik was uh, een paar jaar op zoek naar God. Ik kom uit Afghanistan. Ik heb uh, een paar landen geweest. Maar ik was altijd op zoek waar. waar Um, echte god is so, op wie is waar en toen ik op zoek een uh, paar jaar toen ik hier voor S gekomen. en ja, hoe mensen uh, kunnen met uh, iemand omgaan als ze uh, van uh, oorlogsgebied met ellende en zo, natuurlijk uh, ging ik uh, alfa door en uh, kan ik gewoon die vragen dat ik voor was uh, niet kunnen antwoord vinden. Dus kan ik uh, antwoord vinden aan alle vragen die in mijn hoofd was. Ik was ook uh, depressief en ik kon niet uh, geloven dat uh, God kan iemand helpen als uh, alles is donker. En toen uh, kon ik uh, antwoord vinden op alle mijn vragen. Het leven kon je zien dat het uh, leven verandert. Hoe kun je aan God uh, geloven en uh, kon vertrouwen. En dan daardoor uh, leven wordt een stap voor een stap veranderen. En nu zie ik hier, na nou, alle jaren, als iemand dat verandering Dankjewel, Habib. Habib heeft een nieuwe identiteit gekregen. Hij was niet langer een vluchteling, hij was niet langer die depressieve jongen die geen status had, die geen rechten had. Maar Habib is een wereldburger geworden van het Koninkrijk van God, omdat hij een ontmoeting had met Jezus. En door Jezus krijg je een nieuw doel in je leven. Krijg je richting in je leven. Je oude leven is voorbij en je nieuwe leven is gekomen. En misschien krijg je wel een taak die je helemaal niet had bedacht. Ik denk dat Habib niet had kunnen bedenken dat hij... ...hier een aantal jaar later zou zitten... ...en dat hij kok is... ...en dat hij, dat hij mag dienen in de bediening... ...om mensen te bedienen uh, met, uh, met eten en drinken... ...hier in de oase, maar ook in zijn dagelijks leven... ...dat hij een plek heeft gevonden... ...maar bovenal... ...dat zijn depressiviteit genezen is... ...en dat hij een doel heeft voor voor te leven... ...en dat hij in het Koninkrijk van God... ...aan het werk mag zijn... En ...dat is wat er gebeurt... ...als je een ontmoeting hebt met Jezus... Je krijgt een nieuwe identiteit. Ik ga afronden met twee dingen. Eerst wil je even wat praktische informatie geven. Wat is Alpha nou precies? Mag je, misschien zit je hier en denk je, van: wat is dat nou precies? Alpha is een cursus die duurt tien weken, die ontwikkeld is in Londen, in een kerk in Londen. En die inmiddels wereldwijd 2,4 miljoen mensen hebben gevolgd. De visie is om die vijf lessen waar we het net over hebben gehad... Om die in de praktijk te brengen. En het is gericht op je hoofd, je hart en je handen. Het is gericht om je, je in, informatie te geven over God. Maar bovenal om je hart aan te raken. Om je verandering te laten zijn. Een ontmoeting te geven met Jezus. En om je praktische tools te geven om mee aan de slag te gaan in je leven. En het is helemaal gericht op relaties... We eten eerst met elkaar, daarna krijg je een stukje onderwijs en daarna gaan we met elkaar in gesprek, gaan we naar elkaar luisteren. De cursus start op 23 januari, dat is volgende week maandag. En morgenavond hebben we een introductieavond. Iedereen is daar welkom. We eten vanaf kwart voor zeven en we hebben een programma van half acht tot kwart over negen. En we hebben iedereen nodig. Je mag daar komen als deelnemer, maar je mag ook... Komen ...om te helpen, je mag ook van afstand helpen. We hebben nog kokers nodig. Als je zometeen de sluis doorloopt, dan hangen de briefjes met data. Dat zijn data dat we nog geen kokers hebben. Mocht je het leuk vinden om een keer een avond te koken voor de Alfa... Uh, ...ik kijk vooral even naar de multiculturele mensen. Mensen uit andere culturen, we houden graag ook van ander soort eten. Uh, plak een briefje met de data waarop jij wilt koken... En dan op de prikbord, recht uh, op de muur, als je de zaal uitloopt, hangt een lijst. Schrijf dan daar even je naam en je e-mailadres op, en dan, of je telefoonnummer, kunnen we contact met je kunnen hebben. En ook op datzelfde prikbord hangt een gebedslijst. Dus zit je hier en zeg je van nou, ik kan eigenlijk niet meedoen, maar ik wil wel betrokken zijn bij Alfa. Schrijf dan je naam even op de gebedslijst, zodat we je elke week een mail kunnen sturen met hoe het gaat. Um, en daarnaast houden we je ook op de hoogte via de oase Facebook. Dus uh, heb je Facebook en je bent nog niet lid van de Oase Facebookpagina, word dan even lid en dan kun je op de hoogte blijven met wat er speelt. En het laatste waartoe ik je wil uitdagen is om gewoon een moment te nemen om te reflecteren op wat je net gehoord hebt. Om eens na te denken, we gaan een lied luisteren en het lied nodigt je uit. Het is eigenlijk een uitnodiging om wie je ook bent, om wat je verhaal ook is, hoe je hier ook zit, om een ontmoeting te hebben met Jezus. Het kan zijn dat je het lied luistert en denkt, ja, ik denk dat ik die Alpha cursus moet gaan doen. En dat je je kunt opgeven. Er staat een tafeltje in de hal, daar kun je opgeven. Het kan ook zijn dat je hier zit en denkt, het is niet voor mij, want ik hoor het en ik, ik ben al christen... ...en ik geloof in Jezus en ik ben al veranderd, maar ik ken iemand anders. Ik heb een familielid of een collega of een vriend... En die heeft een ontmoeting met Jezus nodig. Het kan zijn via de alfa, maar dat hoeft helemaal niet. En dan wil ik je vragen om dat moment dat je dat lied luistert om te, om te bidden voor, voor die vriend. Of voor dit familielid, die kennis. En ik geloof dat dit lied een heel krachtig lied is. Waarin God tot jouw hart wil spreken. En misschien wel tot het hart van degene voor wie je aan het bidden bent. Dus laten we naar dit lied luisteren.